Poedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Britse en Europese onderhandelaars hebben vannacht doorgepraat over een Brexit deal, melden bronnen in het Britse onderhandelingsteam. De Britten zeggen dat ze uiterlijk vandaag een deal willen sluiten over de handelsrelatie als Groot-Brittannië op 1 januari de Europese interne markt verlaat. Nog altijd zijn beide partijen het oneens over onder meer de visserij en de concurrentieregels. In het kabinetsoverleg vandaag over de coronacrisis... ligt ook de sluiting van niet-essentiële winkels op tafel. Zoals tuincentra, kledingwinkels en meubelzaken. Of deze sluiting er daadwerkelijk komt, is nog onduidelijk. Verder wordt de mogelijkheid besproken... om opnieuw locaties als musea en bioscopen te sluiten. Het ingelaste katshuisoverleg wordt gehouden... vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. Waarschijnlijk is er dinsdag weer een persconferentie van het kabinet. In Duitsland houdt bondskanselier Merkel vandaag een ingelaste spoedoverleg over de deelstaten. Met de deelstaten over nieuwe strenge coronamaatregelen. De roep om een landelijke harde lockdown is de afgelopen dagen steeds sterker geworden omdat de besmettingscijfers flink stijgen. Volgens bronnen rond Merkel zou ze het liefst vanaf woensdag een lockdown willen van zeker drie weken waarin scholen en de meeste winkels sluiten. In het politieke centrum van Washington zijn opnieuw duizenden aanhangers van president Trump de straat opgegaan tegen de verkiezingsuitslag. Onder hen ook leden van de rechtsextremistische Proud Boys, die met helmen en kogelvrije vesten rondliepen. Volgens de Washington Post zochten ze ook de confrontatie op met tegenstanders van Trump. De politie zou hebben ingegrepen om de partijen uit elkaar te houden. De president zelf vloog met zijn helikopter over de menigte. Het weer. De dag begint grijs en er kan wat regen vallen. Vanmiddag kan vanuit het zuiden de zon doorbreken. Het wordt een graad of acht. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij zo'n elf graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, de richting Amsterdam. tussen Knokke-Brugge-Veen en de Schipholtunnel een half uur op onthoudt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open.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 Dit is kerst met CFM. Met nu, nu. Zandvoort uit Zandvoort.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 Doe wat je het liefste doet, ja, zuste, Jezusten, nee, dan is het altijd goed. Ja, zuste, Jezus. Nee, zuster. Ja, zuste, Jezus. Nee, zuster. Ja, zuste, Jezus. Nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.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 Licht uitstralen. Jou te bezitten en jou te beschermen. Zal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 Ben nog wat ouder geworden, blij je weer liever in huis. Zing je bij het wassen der boorden, trouwt je bij jouw hoofd me thuis. Vrienden zijn dan overbodig, langzaam komt dan de oude dag. Heb jij elkaar het meeste nodig? Zeg je met moedige lach. je bent met goud, met goud niet te betalen. Geen diamant kan zoveel licht uitstralen. Jou te bezitten, hij jou te beschermen, zal voortaan slecht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 the tires.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 Laat staan voor de kokkoen. Kind, wees maar blij dat je er allemaal niks van weet. Kijk, je moest natuurlijk wel eens weg versieren. Hoezo, opa? Ja, je was werkloos en altijd slecht bij kaas. Maar je wilde voor je gezin toch wat lekkers voor de kerst. Dus dan gleed er wel eens een kipje in je kast. Een beertje hield ik ook zo fijn. Ja, er viel wel eens een pondje uit de bak. En ja, we deden. Die stak je in je zak. Kerstmis. Negatief. En dan ging naar de bakkers. En dan zei ik tegen de warme bakkersvrouw, oh, er zitten twee muisjes tussen de beschakollen. En dan stonden daar de kerststaven en dan draaiden ze zich om. En dan ging en dan ging ik nog even naar de slager, op. Kijk, het was een grote rotzooi in die jaren. En de mensen gingen dood van z'n wij. Of je kon geen zin verdienen in je leven van het steunen. En dat hadden we te danken aan Collijn. Je was toen in je crisistijd gelukkig met de. klein... Weer bij. Nee. Kerstmisje ja. 1935. Een tijd die je niet makkelijk vergeet. Kom op opa, daar gaat hij. Ja, wat is er, meid? Nou, zo. 1, 2, 3, 4, en hup, 2, 3, dat is alles. Nee, nee dat doe ik niet mee. Laat me nou maar rustig zitten, want ik ben een oude man. Opa heeft al 12 jaar zijn AOW. En pikt u nou echt aan? Kind, wat een lelijk woord is dat. Het was toen toch een andere maatschappij. Je Je moet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 Tijdens al deze narigheden van corona, anderhalve meter afstand...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 Adonetta, kan je begrijpen? Ik heb een botmes, ja. wordt het een drama een bloederig drama achtbare biertje. mak je niet kwam maak je niet kwam ga je eerst hey, even eten ik heb trek een spaketti ik ga met de meisje, die liever het heet betty eerst nemen we Fino en hij al Italiano en we gaan naar de kino en we huren een kano ik weet een café met een oude piano links om de hoek bij het meer van u gaan we ik dan Poes, poes, poes, poes, poes, poes, moet je melkje poes. Vika roel. mes, mijn mes. Wat laat ik nou mijn mes? Zeg, snap je dat nou? ME mes, zeg waar is mijn mes. Ik raak door die meid, mijn kop steeds kwijt. Oh, niemand de deur uit, niemand de deur uit, niemand te de duur. Waar je staat, ik figuro hier, kijk figuro daar, kijk figuro zus, kijk figuro zo Kijk nou toch goed, vlak voor je dan laat je niet vallen, leg voor je doppen Als je me niet oprapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten wat je mag komt Sokken we op, sokken we ko, sokken we ko, sokken we ko Brava brava brava brava me, me visimo, put in me vuien, put in me, neentje, put in me ja La la la la la la la la la la la la la la la het is na Wat is de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 Weer van elkaar. Tot laatste seconde, mijn lippen op uw mondje. Het afscheid valt mij toch zo zwaar.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 Ik kwam op de dag dat ik moest scheiden van mijn schat. Mijn vaderland was ingevaard, de vijand kwam in zicht. Het land die een beroep op mij, dus deed ik graam mijn plicht. Mijn Sarima Reis is zo ver van mijn hart, maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de Groot-Rivier gewoond, voordat ik afscheid nam van haar. O, oh, breng mij terug naar mijn oud-transfa. Daar waar mijn Sarie woont, daar bij die groene dooringboom en bij het rijpand mais. Daar woont mijn Sarie Daar bij die groene dooringboom en bij het rijpand mais. Daar woont mijn sari maar Maree.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 Terug naar mijn oud-transvaal, daar waar met woont. Daar bij die groene doringboom en bij het reep van mijs, daar woont met Sarimarijs. Daar bij die groene doringboom en bij het reep van mijs, daar woont met Sarimarijs.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 en ging hij onder die naam het Amsterdamse levenslied vertolken. Toen hij na een motorongeluk, daarbij Lyon in Frankrijk het ziekenhuis uh, kwam niet terecht... Er bleek al snel sprake van een medische mis, men was de tentanensprik vergeten te geven... en bij Mangineles moest uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet...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 met het mooiste kerstfeest. Want ja, minder leuke tijden, maar ja, kerst komt er toch aan. He. Helaas niet meer dan drie mensen op visite, maar he, ja, toch een klein beetje kerst, ook hier op de radio. Als je ver van huis moet zijn.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 The need, then, the not alone.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 Zijn bekendste nummers, uh, wellicht mama. Een andere grote is: zijn, ik bouw dir een schloss. Heintje, boemenbuntje, ik zing een lied voor dich. Ik hou van Holland. Omaatje lief, oma zo lief. En je bent de allerbeste. En de ontdekker van Heintje was Addy Kleinegeld... die ook bijna alle composities van zijn rekening, voor zijn rekening nam. Ook uh, tevens al zijn platen produceerde... tijdens het talentjacht in het uh, partycentrum. Het streepjes kruis, de Schaarsberg... zong Heintje Simons een hit van uh, Robertino Loretti... genaamd Mama. En sleepte hij mij de eerste prijs in de wacht. Van aanleiding daarvan werd kleingeld door...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 Veel waarin ik win.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 En, en is het gebruik van zeep jou onbekend, toch wil ik van geen andere weten. Als sloeg je mij op, dik was spond en blauw. Dat luidslecht mag en hen ontscheien. Omdat ik zoveel van je hou. Ja, dat waren de Jantjes met Omdat ik zoveel van je hou. En dan hoorde je Heintje het nummer uit 1969 Morgen...